News. Patrick Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet denkt een manier te hebben gevonden... om kleine bouwprojecten te laten doorgaan... ondanks de uitspraak van de Raad van State. Die bepaalde in mei dat de Nederlandse aanpak van stikstof... niet aan de Europese regels voldoet. Door die uitspraak worden naar schatting zo'n 18.000 projecten... op de een of andere manier geraakt... evenals bijna 130 grote bouwprojecten van het Rijk. Het kabinet wil nu een andere rekenmethode toepassen... waardoor kleinere bouwprojecten misschien weer op gang kunnen komen. Als gemeenten die gaan gebruiken zouden vergunning ...voor bijvoorbeeld de bouw van een paar huizen of dakkapellen... ...mogelijk makkelijker kunnen worden gegeven. Vijf grote Nederlandse banken, waaronder ABN AMRO en ING... ...bundelen de krachten bij het tegengaan van witwaspraktijken. In Nederland wordt er jaarlijks zo'n 16 miljard euro... ...aan crimineel geld witgewassen. De banken willen voor de samenwerking een speciale organisatie opzetten... ...maar het is nog de vraag of dat volgens de huidige regels kan. Banken mogen bijvoorbeeld niet zomaar klantgegevens met elkaar delen. De Amerikaanse fotograaf die beroemd werd met zijn foto van de Tankman is op 64-jarige leeftijd overleden. Charlie Cole won de World Press-foto met de beelden die hij vanaf het balkon van zijn hotelkamer schoot van een man met een plastic tasje die Chinese tanks tegenhield. Dat gebeurde tijdens de studentenprotest op het plein van de hemelse vrede in Peking. In Parijs wordt vandaag gestaakt door personeel van het openbaar vervoer. Dat doen ze uit protest tegen de aangekondigde pensioenhervormingen van president Macron. Het openbaar vervoer in de Franse hoofdstad ligt daardoor zo goed als plat. Alleen tijdens de spits rijden nog twee metrolijnen. Het weer, eerst veel bewolking met hier en daar wat regen. Die trekt weg naar het zuidoosten en dan klaart het geleidelijk op. Het wordt vanmiddag 18 tot 20 graden. In het weekende volop nazomer met lokaal temperaturen tot 25 graden en veel zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Viele file staan er op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Naarden en Blarikum, 4 kilometer. Op de A4 daarna richting Amsterdam... tussen Knoppen de Hoek en Amsterdam Sloten, 6. Dan de A27 Almere richting Goijkum... tussen Hilversum en Knoppen Lunetten 10 kilometer na een aanrijding. Dat kost je zo'n 20 minuten extra. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn... voor de aansluiting met de A2, 2 kilometer. En op de N247 Hoorn richting Amsterdam... staat bij Broek in Waterland...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 Ever. Oh.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 Welkom terug bij ZFM Jazz, de Formule 1 onder de jazzprogramma's. Mijn naam is Edward Rauhorst. En je herkent hem al, het geluid, het stemgeluid van Philip Bailey. De zanger van Earth, Wind and Fire. Die sinds het eerst, sinds 17 jaar weer een plaat heeft uitgebracht. Een solo album. Uh, waarbij die wordt bijgestaan door alle grooten de jazz. Christian McBride, Kamasi Washington en ook Robert Glasper op de keyboards. Een echte puikenplaat. Met het nummer wat iedereen wel kent die uh, van popmuziek houdt, uh, Once in a Lifetime, de klassieker van The Talking Heads, Philip Bailey, prachtige plaat, echt de moeite waard. Gaan we door met een Nederlandse gigant op sax, Paul van Kemenade. ...op uh, Altsaks. Bijgestaan op uh, trompet. ik even zijn naam zoeken. Jeroen. Dormer, uh, Dormer Nick op uh, trompet. Pardon. Uh, van het album Stranger Than Paranoia... ...uit december 2018. Het, song, uh, uh, het, het nummertje heette Element DM. Een beetje de geest van Nena Cherry. Uh, you de doe aan het begin. En ook het geweldige orgelgeluid ...van Carlo de Wijs en Arno... Krijgen, gaan we door met een andere saxofoon gigant uit Canada, Ben Wendell. Naar ZFM Jazz met de klanken van Ben Wendell, een Canadese saxofonist. <coughs> uh, van het album The Seasons, uh, geïnspireerd door uh, Tchaikovsky's Seizoenen, denk ik. Uh, een cd met twaalf uh, duetten, één voor, uh, één voor iedere maand. En dit uh, was het nummer Oktober, uh, waarin hij werd bijgestaan door Gilad Hexelman uit uh, Israël. Echt een uh, van de beste albums van 2018, denk ik. Ben Wendell. The Seasons. Gaan we door naar Down Under. De Australiërs die kunnen er ook wel wat van. The Vampires. Niet echt een uh, naam die je met een chess uh, associeert. Maar zo heet ze toch echt. Met het nummer West Mass. Vampires uit Australië, een uh, band rondom de blazers uh, Jeremy Rose, uh, basklarinet en sax en Nick Garbett op trompet. Ook weer zo'n album met een beetje Afrikaanse invloeden en natuurlijk ook kon je wel horen op trompet een beetje de geest van Miles Davis. Gaan we naar Londen, Ezra Collective, die blijven vrolijk ondanks alle gebeurtenissen daar in de politiek van, uh, van, uh, van Engeland van de UK. Ze hebben een album gemaakt wat toepasselijk heet You Can't Steal My Joy. <middels> Een exponent van de nieuwe Golf in Britse jazz, het Esra Collective met Latijns-Amerikaanse klanken van hun album You Can't Steal My Joy van dit jaar, jullie dit jaar. Het nummer heet Sao Paulo, Braziliaanse. Swing vanuit Londen. Maar gaan we naar over naar een echte Braziliaan, Pedro Martens. Van Pedro Martens van zijn album Fox. Het nummer heet Sertaal Profundo, een album uit 2019. Een Braziliaanse zanger en gitarist, die uh, ja, Latijns-Amerikaanse muziek met uh, pop en jazz uh, vermengt. Maar hij wordt hierbij gestaan, niet door de minste, door Amerikaanse hipsters als uh, Kurt Rosenwinkel op gitaar. Die hoor je nog hier op de achtergrond op zijn gitaar. Maar ook Brett Meldau, de pianist, de bekende. En toonaangegevende Amerikaanse pianist doet mee op deze buikenplaat. Die moet je eigenlijk vaker beluisteren om te horen hoe goed die in elkaar zit. En over pianisten gesproken. Een andere belangrijke pianist van de afgelopen 10, 12 jaar uit Amerika... is Aaron Parks. En die weet ook pop, jazz en indie rock op een geweldige manier met elkaar te verbinden. Dus daar gaan we naar luisteren. Aaron Parks met de song Good Morning. Je luistert naar ZFM Jazz... Platen uitgebracht in 2018-2019. Die draaien we vandaag. Aaron Parks, good morning. Chossie, van zijn album Live Theater, een soundtrack van het leven zoals hij het zelf noemt. Backyard Unicorn heet het nummer. Het is een uh, lichtvoetige plaat, melancholiek, stompend, groovend. Het is echt een topplaat, uitgebracht dit jaar door die Duitse pianist van Chossi. Uh, bijgestaan trouwens op uh, Bas door een Nederlander, Clemens van der Veen, zijn vaste maatje. Een topplaat dus. En uh, dit nummer werd voorafgegaan door Aaron Parks, die andere pianist, die Amerikaanse pianist... Uh, met zijn geweldige platen Little Big uit uh, 2018. Gaan we terug naar of keren we terug naar Londen? Moses Boyd van een piano naar een drum. Ach, een grote stap is het niet. Rye Lane Shuffle. Moses Boyd, een jonge gast uit Londen. Bijgestaan door allerlei jonge tijgers ook uit Londen. Onder meer Theon Cross op tuba, die hoor je altijd. Geweldige kerel. Hij speelde op uh, Noordje Jazz, misschien heb je hem daar gezien. Met zijn tuba op zijn rug. Enorme blazer, die vent. Moses Boyd, van zijn album, Displayed Diaspora. Gaan we naar een andere keiharde blazer. Christian Scott, de trompetist at New Orleans. ...van Christian Scott. Sommigen noemen me imposieur... ...een overgewaardeerde muzikant. Ik denk, hij maakt altijd wel bijzondere plaatjes. Ook deze... ...Ancestral Recall... ...met het nummer Double Consciousness... ...van eerder dit jaar. Christian Scott. Volgens mij komt hij ergens in november in Nederland. De moeite waard. Zou ik zeggen. Die ook een beroep doet op zijn voorvader... ...of op de aartsengel Gabriel is Brett Meeldouw. Zijn naam viel al eerder hier met het nummer Deep Water. Gabriel, Hij zoekt de beschermengel. De wereld buiten is gevaarlijk, kwaadaardig. Dus daarom heeft hij maar deze plaat gemaakt. Je hoorde het nummer Deepwater van Finding Gabriel. Iemand die ook vindt dat de wereld gevaarlijk is... is onze Rotterdamse trompetist Arthur Flink. Met zijn band Flink. It's Dangerous. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van ZFM Jazz. Je hebt vandaag geluisterd naar platen uit 2018-2019. Jazz met respect voor de traditie. Nieuwe jazz, nieuwe muziek. Geweldige platen. Iets voor iedereen, denk ik. Van 6 tot 106. We zijn bijna aan het einde. Ik weet dat de liefhebbers zijn van The Voice en van Dennis van Haarsen. Speciaal voor hun heb ik een nummer uitgezocht van een winnaar van The Voice uit Duitsland... 2011, een Italiaan, Giovanni Costello, met de Zuidwest Roontfoont Bank. Mijn naam is uh, Roontfoont uh, band. Uh, band. Sorry, mijn naam is Edward Rauwes. Dit was ZFM Jazz. Je gaat luisteren naar Giovanni Costello, traditie, big band en zang in een modern jasje. Tot ziens. Einde van ZFM Jazz. Wil je nou horen, uh, kijken wat ik gedraaid heb? Kijk dan op mijn uh, website mijngroeven.nl mijngroeven.nl. Tot de volgende keer. Mijn naam is Edward Rauwhoors. Blijf luisteren naar ZFM en vooral naar ZFM Jazz. Elke week een andere presentator met heerlijke jazzplaatjes. Ciao!